Middernacht, het begin van donderdag 13 oktober. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De vader van prinses Maxima mag niet bij de inhuldiging van prins Willem-Alexander zijn, vindt de Partij van de Arbeid. Partijleider Cohen zei vorig jaar op de vraag of vader Zorrikjeta welkom is bij de inhuldiging van de nieuwe koning: dat dat na al die jaren misschien wel zou kunnen. Maar P van de A-kamerlid Recourt zei in nieuwsuur dat de partij er nu anders over denkt.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 Er de kwam deze week interessant nieuws uit wetenschappelijke hoek. Onze hersens blijken weer eens tot nu toe een onbekende afwijking te hebben. We blijken ontvankelijker te zijn voor positief nieuws... dan voor negatieve boodschappen. Dat hebben Britse wetenschappers vastgesteld. In deze tijden van sombere crisis... komt het ene bericht dus harder door dan het andere. En daar kunnen we niets aan doen. Dat bepaalt de frontale kwap. Dus wat heb ik onthouden... De AIX is vandaag hoera hoera door de 300-punten grens gegaan. De Volkskrant schreef dat we dankzij, let wel dankzij de crisis, ons land er 7,5 miljard aan euro, eh, euro beter op worden. Eh, dankzij eh, het feit dat we minder rente hoeven te betalen. Oh, en dat Griekenland vandaag zo ongeveer gered is. Hoog tijd voor een corrigerend gesprek met een van de grootste experts van ons land, Alfred Kleinknecht. Goedendag. Goedenavond, goedenacht. U bent hoogleraar in de economie van de innovatie aan de TU Delft. Ja. Hoe actief is uw frontale kwap? Geen idee. <laughs> Ik volg dat ook zo'n beetje in de pers. En, uh, ja, wat dan is voorgelezen wat uh, klinkt plausibel. Het lijkt inderdaad dat mensen, als er iets goed gaat... dat ze dat vooral naar zichzelf toerekenen. En dingen die misgaan, die wijden aan de omstandigheden... En de enige groep mensen die dat niet doen, die het realistisch ziet, dat zijn de mensen met een wat depressieve inslag, heb ik begrepen. Maar zover rijk, zover rijk mijn psychologie kennis nog. Maar bent u een, een, een, een aards optimist of een pessimist? Dat hangt toch vanaf waar het over gaat, ja? Nou, de economie. Ja, in zich denk ik, uh, zijn er wel oplossingen denkbaar om dit probleem goed op te lossen. Als, als het maar lukt om. Ondanks de unanimiteit die er altijd moet zijn bij belangrijke dingen, toch eh, tot besluiten te komen. Ja. Vandaag stond er in NSC Handelsblad een oproep. Laten we daar even mee beginnen. Mm -hmm. Mm -hmm. We, we kunnen eigenlijk wel, wel, wel, wel, wel 30 aanleidingen kiezen waarom mm -hmm. je hier bent. Mm -hmm. uh, vandaag stond er een oproep in NSC uh, met als kop erboven: los die eurocrisis toch oh, eens op. op. Mm -hmm. Naar aanleiding van de Amerikaanse multimiljardair en filantroop George Soros, grote groepen intellectuelen. En prominente uit Europa uh, heeft hij op op onderschreven met als strekking... Uh, pak nou eens door, mm. uh, geef de ECB, de Europese Centrale Bank, nou eens macht... en zorg dat ze echt gewoon de middelen en het geld hebben om de boel op te lossen. Wat denkt mm. u dan? Ja, kijk, het, dat gaat op het niveau van hoe gaan we de brand plussen. Want dat is in zich verstandig dat men daar een aantal maatregelen neemt. Dan heb je alsmaar maar de brand geblust En daarna kun je nadenken hoe je het huis wellicht zo moet inrichten... Uh, dat het niet meer zo makkelijk in brand vliegt. Maar goed, op dit moment is het vooral brandplussen... en dan is dat, denk ik, in grote lijnen uh, acceptabel wat hier staat. Ik heb het niet meer in detail kunnen lezen, maar uh, ik zie meer van die oproepen... aan. Er zijn een aantal dingen waar we, als, waar we als economen ook niet zoveel meningsverschil over hebben. Kijk, het is verstandig dat bijvoorbeeld nu een grote brandweerauto komt, is het noodfonds wordt opgehoogd. Dat is verstandig. En daarmee kun je eerst maar de speculanten uh, afschrikken dat ze geen bloed ruiken. Dat is verstandig. En dan kun je wellicht uh, op een duur zou je kunnen discussiëren over het uitgeven van eurobonds. Dat je zegt, er komt gewoon een instelling die niet alleen de. De nieuwe schulden gezamenlijk uitgeeft voor alle, zeg maar naar het Arabobank-principe. Het is wellicht makkelijk om uit te leggen. Bij de Arabobank hebben we een heleboel lokale banken die allemaal onafhankelijk in principe opereren. Maar als er eentje in de problemen mocht komen... staan alle anderen garant. Dus iedereen... voor iedereen staat garant. En dankzij dat heeft nu de Rouwe Bank de hoogste... kredietwaardigheid in de wereld. We hebben een triple A. Dat is de enige bank die drie keer A heeft. Ja. Dat is het allerhoogste wat je kunt Van Een heel klein mandarijnschijfje... nu van afgeschoten is door Moody's, geloof ik. Maar, ja, maar als... dat zou kunnen. Die met... doen af en toe zoiets. Maar, ja. um, maar als... Kijk, op die manier... als iedereen voor alles garant staat... heb je dus een hogere kredietwaardigheid. Kun je dus ook goedkoop lenen. En het heeft toch als voordeel dat deze institutie die dat uitgeeft meteen ook kan controleren wie hoeveel leent en die die nou, je moet gewoon de regelgeving ook zo opbouwen dat op een gegeven moment gezegd kan, kan worden hopla je mag maar tot die grens en meer krijg je niet maar wonderlijk in dit geval is <coughs> om in uw analogie te blijven is dat de politiek de Europese politiek het helemaal niet eens is over zelfs die brandweerauto van u ja dat was even want die Slovakia zeggen Europees dat dat, gedonden, dat willen we ja. helemaal niet we ja. willen helemaal niet dat daar daarmee ook ook macht Financiële macht afge afgestaan oh. wordt dan Europa. Slowakije gaat nu vermoedelijk instemmen. En daarmee is het dan doorheen, want daar heeft ook uitgestemd. Ja. Dus het is nu doorheen, en dat is goed zo, dan zijn de speculanten eerst maar op afstand gehouden. Want ze weten daar kunnen ze vermoedelijk voorlopig niet tegen op speculeren. En ja, dan kun je als er eerst wel rust aan het front is, dan kun je dan een keer goed nadenken hoe je de fundamentele problemen aanpakt die erachter liggen. Kijk, er wordt altijd in de pers heel veel nadruk, heel eenzijdig ook nadruk gelegd op het beheersen van de overheidsfinanciën. Terwijl dat eigenlijk alleen in het geval van Griekenland een echt probleem is. Griekenland heeft echt groot zijn met de overheidsfinanciën. In alle andere landen valt het eigenlijk reuze mee. Ik heb het net nog een keer gisteren op een rij gezet, een tabelletje gemaakt. Want dan moet ik straks ook aan mijn studenten weer vertellen maandag. Ik dacht, laat me even goed uitzoeken nog een keer. Uh, wat je ziet is namelijk, voor uitbraak van de kredietcrisis hadden de mediterrane landen op Griekenland na, behalve Griekenland, redelijk lage staatsschuldquotes. Je moet altijd kijken naar de staatsschuld... als percentage van het nationaal inkomen of nationaal product. En dan staat Spanje zelfs een beetje onder het niveau van Nederland. En eh, Portugal ook niet zo hoog, een beetje in de buurt van Duitsland, Frankrijk. Dus het was eigenlijk al in al... Het enige probleem is dat je door die bankenrettingen... waar het zwaarder weer terecht bent gekomen... want dat heeft natuurlijk de staatsschuld wel opgejaagd. En je had ook geen andere keuze. Je moest ook naar die Lehman Crash. om te voorkomen dat de boeren helemaal elkaar hadden. Maar u zegt, wij zijn wij, nou wij, wij zijn hier ja. in het Westen gefixeerd op het feit dat die landen. Uh, uh, feest gevierd hebben met hun. Yeah. met hun begroting. Ja. En dat die overheden. Ja, daar enorm zonder En U he? zegt van eigenlijk het gek is op, op Griekenland na. Uh, klopt dat beeld eigenlijk helemaal niet? Nee, dat, dat klopt zo niet. Het, het is natuurlijk zo dat bijvoorbeeld Ierland een hele hoge staatsschuld heeft. Ja, die moesten ook al die banken retten. Daar is als wild gespeculeerd met, met, met uh, onroond goed. Dat zijn hele stadswijken afgebouwd. Hele mooie huizen die niemand meer kan of wil kopen. Dus die projectontwikkelaren hebben dan een probleem. Die komen dan weer terecht bij de bank die hun gefinancierd heeft. Dus de bank heeft dan een probleem. En de bank zegt, ja, we vallen om. Regering redt ons, want anders stort de hele economie in. Dus, in dus de regering redt de banken. En dan en dus zit de regering ineens met een gigantische staatsschool. Ja. Maar het dus is niet zo dat hier door gebrek aan begrotingsdiscipline een probleem gecreëerd is. Het is gecreëerd door die taferelen in de financiële markten. Kijk, dus er zijn twee dingen. Je moest enerzijds je banken redden, dat heeft natuurlijk miljarden en miljarden gekost. Het andere was natuurlijk dat na die Lehman-crash... op een gegeven moment de economie en het vertrouwen in de economie... dermate beschadigd was. Je moest wel Keynesiaans stimuleren... en dus ook nog eens natuurlijk extra schulden nemen. Keynesiaans betekent uh, dat je schulden uh, uit, maakt... Uitgeven op moment dat, dat, dat je geld uitgeeft wat chemie... je niet hebt. Ja, in slechte tijden moet de overheid juist uitgeven... in goede tijden moet de overheid... Uh, sparen, ja. Ja, ja. In slechte tijden moet je schulden maken en uitgeven... om wat extra economie erin te pompen. Dat moest je echt doen in september, oktober 2008. Want anders wisten... Toen echt niet, kwam het plafond naar beneden of niet? En dan moest u gewoon stimuleren om, uh, om de economie overeind te houden. Maar even, even, hoe, hoe, en dat hoe, heeft de staatsschuld opgejaagd. Uw nou. constatering volgend. <coughs> u zegt dus, dus, dus, dus het beeld wat we hebben van veel van... Ierland heeft alleen maar een hoge staatsschuld... eigenlijk door omstandigheden. Namelijk dat mm -hmm. uh, uh, de banken in problemen kwamen... en daardoor moesten gered worden. Um, waar, waar, wat is dan de oorzaak van, van de situatie waar we nu zitten... met zoveel landen waar het heel slecht mee gaat? Kijk... Uh, in, in, bijvoorbeeld de Spaanse staatsschuld... om maar een voorbeeld te noemen... als we het over de overheidsberodiging hebben... Spanje heeft een staatsschuld van 60,1% van het nationaal product. Dat is aanzienlijk lager dan Nederland... aanzienlijk lager dan Duitsland... aanzienlijk lager dan Engeland. Engeland zit op 80%, Duitsland op 83%. Uh, Nederland op, dacht ik, 76, als ik het goed heb. Dus, uh, en toch zegt men, Spanje kan besmet worden. Dat is aan zich een beetje onzin. Van de staatsschulding in ieder geval niet. Maar Spanje heeft een gigantische werkloosheid. Zeker dat is een probleem. Dat is een echt probleem. Als je 40, meer dan 40% jeugdwerkloosheid hebt... en meer dan 20% algehele werkloosheid... dat is echt ramzalig. Maar dat heeft dus niet... niet uh, ja, dat, voor de financiële crisis hoeft dat in principe... eerst nog niks te betekenen. Het gaat erom hoe hoog is de schuldenlast. En dan zegt men altijd, de overheid heeft te veel gespendeerd... en de lang feest gevierd. Dat is dus niet zo. In, in, in, in Ierland en in Spanje en ook in Portugal is het zo... dat vooral de particulieren heel lang feest hebben. Dus de schulden zitten vooral bij, bij de particuliere sector. In, in Spanje en Ierland, door een vastgoedboom... dat is als gek gebouwd, gebouwd, gebouwd. Allemaal op krediet en met lage rendes. En dan is de boom geplaatst en nu zitten ze met die... Maar meneer, meneer als, als u nou uh, van, van, van, van, van marx... <coughs> Als u als opgeleid econoom uh -huh. van Mars zou landen op aarde yeah. en u zou in de EU neergezet worden, uh -huh. wat zou uw observatie zijn? U heeft u niks meegegeven uh... van al het gedoe. Uh -huh. Uh -huh. En u ziet gewoon de cijfers. U ziet de cijfers yeah. van de landen. Wat je ziet is dat een aantal landen gewoon een wat hoger staatsschuld hebben. Niet katastrofaal hoog, maar toch aan de hoge uh, kant. Uh, Portugal nu door die reddingsoperaties Italië zit met 120% een beetje aan de hoge kant overigens zit Japan met 200% van het nationaal product veel en veel hoger Want die hebben gelukkig hun eigen yen en die kunnen de rentevoet kunstmatig omlaag manipuleren die betalen nu 1% rente op de staatsschuld dus dat is 200% ook nog te doen uh, als je daar 4 of 5% moest betalen was, was je ook in de problemen maar goed, het, het valt eigenlijk best mee. Kijk, uh, Griekenland heeft een probleem. Die hebben dus iets te veel staatsschulden. Dan moet je wellicht de helft of zo kwijtschelden. En dan kunnen ze ook weer verder. Spanje, Portugal uh, en ook Ierland kunnen zichzelf redden. Dan heb je geen schuldsanering nodig. Uh, het probleem is wel voor met name Spanje, Portugal en Griekenland... dat ze al die jaren hun concurrentiekracht verloren hebben. Ze zijn dus niet meer concurrerend... en hebben dus weinig export en heel veel import... Maar normaal gesproken, de normale correctiemechanismen... zouden zijn een devaluatie van, van de bund. klachten. precies. Vroeger, kijk, je moet, dat doet men deze dagen zo ontzettend somber over Griekenland. Met corruptie en dit en dat en wat allemaal verkeerd is in het land. Maar we moeten ons herinneren, in de jaren 70, 80... toen zij het vooruitzicht hadden om te mogen toetreden tot de EU... en toen ze dan toetraden, toen was dat een, een enorme succesnummer. De dus Spanje, Portugal, Griekenland hadden groeivoed... die hoger waren dan in het noorden. En dat was niet alleen zeepel, dat was ook echte groei. Productiviteitsgroei... Bruto nationaal product groeien. Later, Ierland trouwens ook, hè? Ierland ook. Was, nog, Ierland was nog sterker zelfs. Dat dus waren succesvolle landen. En het ging in Spanje, Portugal en Griekenland pas mis... toen ze naar de euro toetraden. En het probleem was, voor de euro toetreding hadden ze een eigen munt. Die eigen munt die kon regelmatig afgewaardeerd worden. Eens in de 1, 2, 3 jaar waren ze smak naar beneden. Dan waren ze weer concurrerend. En op die manier konden ze zich goed staande houden en lekker groeien. En, en dat was succesvol. En nu hebben ze al tien jaar of zo, elf jaar niet meer kunnen afwaardieren. En dan gebeurt natuurlijk wat je kon voorspellen: ze hebben een probleem met hun concurrentiekracht. Zijn ze te gevangen in het economisch succes van Nederland bijvoorbeeld, Duitsland bijvoorbeeld? Ja, mate Frankrijk. in feite laten wij onze crisisproblemen op hun af. Nederland en Duitsland hebben gigantische exportoverschotten die onder andere ook als importoverschot bij hen neerslaan. De exportoverschot van de een is altijd de importoverschot van iemand anders. En uh, dus Nederland heeft op die moment, dacht ik, 8, 9 exportoverschot. Dat is prachtig. Betekent wij exporteren in kapitaal 8 meer in geld uitgedrukt... dan wij importeren? Van ja, hen. en 8 van voor het nationaal product. Meer, meer export dan import. Als je export min import neemt... dus. 8 à 9 procent van het nationaal product. Dan spreek je over een bedrag ergens in de 40, 50 miljard euro... die wij meer exporteren dan we importeren. En waarom is dat erg? Dat is voor ons hartstikke leuk, want het scheelt enorm veel arbeidsplaatsen. Stel je maar voor dat we let's, let's 50 miljard minder afzet zouden hebben... bij de exportindustrie. Dat zou gigantisch banen kosten. Ik heb niet uitgerekend hoeveel, maar dat is heel wat. Uh, maar het probleem is, onze werkloosheid is zo laag... omdat de hunnen zo hoog is. We, we stelen als het ware koopkracht en banen bij hun... En dat vind ik ethisch verwerpelijk, want in dit geval stelen ook de rijken van de armen. Nou, als het gegeven, was, kon je nog accepteren, maar moreel gezien. Maar eh, in feite stelen wij werkgelegenheid bij hen. Maar dat, dat, is, dat is toch, <kwijnt> toch een uh, extreem standpunt voor een econoom? Of zeg ik nou iets geks? Nou, het is niet zo extreem, dus gewoon nou ja, economie. Ja, ja maar, maar, maar <laughs> het is toch ook gewoon basale economie als als een, een land suc succesvol is mm -hmm. in de verkoop mm -hmm. van producten... <coughs> ja. dan ja. verkoopt hij die producten aan het buitenland. En ja. als hij heel ja. succesvol is, verkoopt hij meer producten... dan dat hij bij die anderen ja. koopt. Ja. Ja. Ja. Uh, chapeau of, chapeau ja. voor de economie. Maar u noemt yes, dat stelen ja. van werkgelegenheid. Ja, ik bedoel... Uh, die, die Duitse economie met name heeft toch een heel... vergeleken met die zuidelijke landen... natuurlijk een superieur innovatiesysteem. Daar wordt gewoon geïnnoveerd. Productinnovatie loopt als een trein. Met die, dankzij ook die rigide arbeidsmarkten... kunnen ze die kennis ook goed behouden. Mensen blijven een leven lang bij hetzelfde bedrijf. Daardoor kunnen ze die kennisontwikkeling heel goed managen. En daardoor loopt het, de, die Duitse exportmachine ook als een trein. Ja? En daar kan natuurlijk zo'n land als Griekenland niet tegenop. En dat had je vooraf al kunnen uitrekenen. Maar... Ik hoorde ooit bij die economen die dat manifest getekend hebben die 70 economen die toen in 1997 afgeraden hebben... om in die euro te gaan. En toen was mijn hoofdmotief om dat te ondertekenen... Tegen. Ik was een van die 70. En het hoofdmotief van mij om dat te ondertekenen was... dat ik gezegd heb, die hebben tot nog toe alle zoveel jaar hun munt afgewaardeerd. Straks als ze in de euro zitten, kunnen ze nooit meer afwaarderen. En dat kan niet goed gaan. Die krijgen straks binnen vijf à tien jaar... Krijg je een probleem met hun concurrentiekracht. Maar hoe gelijk kunt u krijgen? U bent, mm -hmm. u bent uh, uh, geboren en getogen in het Duitse... Het ja. kind ja. van het Weertschafswoende. Ja, dat is onze identiteit u bent, meer. meer ja. uw, uw identiteit. U bent, op, op, u bent uh, academisch gevormd in Berlijn. Ja. Uh, dus dus als, als Alfred Kleinknecht tegenover me zit... zou ik verwachten dat u met grote waardering praat... over ja, ja. het succesmodel Duitsland en, is, en het, ook ook het ook succesmodel Nederland. Het is ook succesvol. Ik kom, kijk, ik kom uit Baden-Württemberg. Dat is naast Beieren. Een van de meest succesvolle high-tech regio's in Europa. Ze doen al 60 jaar hartstikke goed met een enorme immigratie van mensen. Ze hebben enorm veel arbeidskrachten nodig. Eerst hadden ze de Italianen en de Yugoslaven en de Spanjaarden, Nu hadden ze de Turken. En nu komen de oost Oost-Duitsers allemaal massaal binnen. Dat land absorbeert van alle hemelsrichtingen mensen. Die daar werken en die daar ook welvaart ontwikkelen. Ik heb er ook nooit van een integratiedebat gehoord. Dat is helemaal geen probleem. Want de economie draait, die draait als een tirelier. Als je een beetje hard bereid bent hard te werken, kun je het maken. Je ziet er vrouwen met hoofddoeken in Audi's en Mercedes en rondrijden. Dus geen integratieprobleem. Dat loopt gewoon als de economie lekker draait, lost zich dat van alleen op. Dus daar ben ik heel optimistisch over. Maar ja, als je met die kracht, met die economische kracht... met landen als Griekenland, Portugal Spanje... in de Monetaire Unie zit, dan loop je natuurlijk... kun je de verleiding niet weerstaan... om als het ware via je exportoverschot... je crisis naar hun te exporteren. En dat gebeurt in feite. Toch even het vergelijken <kijnt> oh, voor mijn eigen begrip. Um, wij hebben al heel lang uh, met Japan een onevenwichtige handelsbalans. Mm -hmm, mm -hmm. Japan is na de Tweede Wereldoorlog ook economisch enorm succesvol mm -hmm. geworden. Daar is nu het nog het een en ander op afste dingen. Maar in grote lijnen hebben we nog steeds volgens mij uh, een enorm handelstekort op onze handelsbalans met Japan. Wij importeren veel meer uit Japan. Uh, en zeer zeker met China. Ja, gigantisch ja, ja, ja, verschil. Ja. Uh -huh. wat wij, we hebben het even uitgezocht. Wat wij uh, exporteren is in de orde grootte van geloof, 360... Uh, sorry, importeren uit China is in de orde grootte van 300, 350 miljard. Zeg ik even uit mijn hoofd. En wat we importeren gaat om een paar miljard. Exporteren is een paar miljard. En daar zit van een belangrijk deel ons schroot ja, tussen. Ja, ja. En toch zuigt China ons niet leeg. Nou, het verschil is... We zitten met China gelukkig niet in de euro. Ze hebben hun eigen munt. En vroeg of later zou die munt wel moeten... Op wat dieren, denk ik. Ze proberen dat te voorkomen natuurlijk... door voortdurend in het buitenland te investeren. En die Amerikanen verkopen hun voortdurend... hun staatsobligaties en voor alle uh, kredieten. Wat ze straks zullen beseffen... dat het ook niet zo waardevol papier is meer... die waardepapieren. Maar uh, de Chinezen proberen nog altijd... hun wisselkoers omlaag te manipuleren... door dus beleggingen in het buitenland te kopen. En dat lukt tot nog toe aardig. Alhoewel zij op den duur dat niet volhouden. Daar dat zijn ook wel allerlei problemen aan verbonden... die wellicht... Te, te problematisch zijn voor een landlijn. Maar landline, het hoor. punt is, wij zitten niet bij China in één Unie. Ja. Een monetaire Unie. Ja, ja. En daarom doet het geen pijn. Ja. Dat ja, kijk, het is zo. De hele eurozone heeft een bijna evenwichtige handelsbalans. Wereldwijd gezien. Dan met de rest van de wereld zitten we nagenoeg evenwichtig. We hebben op dit moment een klein tekort. Er zijn al veel periodes geweest met een klein overschotje. Dus de eurozone is redelijk evenwichtig in export-import als eurozone. En daarom is ook, ja, er is in zich niks aan de hand. Het is natuurlijk zo dat we uit China wat meer binnenkrijgen, maar dan hebben we een exportoverschot met de VS. En die worden weer gefinancierd door de Chinezen, zodat ze dat kunnen betalen. Ja. Er zijn dus uh, uh, verhoudingen die wel onevenwichtig zijn. Kijk, China heeft nu intussen. Uh, een bedrag van 3.300, was dat het laatste getal? Misschien is het tussen 3.400 en 3.300 miljard dollar opgespaard, opgepot van hun exportoverschotten, die ze dan investeren in Amerikaans schuldpapier en andere uh, waardepapieren. En dat gaat natuurlijk op de duur niet goed. De Amerikanen weten ook dat ze zo niet door kunnen gaan. Anders zijn ze over een aantal jaren ook in een positie... die een beetje op Griekenland lijkt. En dan, dan wordt het echt moeilijk. Want een land als de VS kun je niet redden. Nee. Uh, dus het uh, uh, punt is dat de Chinezen ook moeten inzien... dat het zo niet nee. verder kan. Hè. Want op de duur hebben ze ook niks meer uh, aan, aan dat soort waterpapieren... als het land in de problemen komt. Goed. We gaan even naar het antwoordapparaat van gisteren. Er is gisteren voor u in Kazendoenen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 Ja, daar is een goed antwoord voor. Je hebt een aantal industrieën die heel erg op het moeten hebben van schaaleffecten. Bijvoorbeeld die grote chemische complexen van Bas F. Bayer-Hugst. Voor die is Duitsland veel te klein. Die moeten gewoon liefst wereldwijd kunnen verkopen. En vandaar dat Helmoet Kool, dat was een man die ooit in de chemische industrie werkte in rheinland Pfalz. Die is dan vandaaruit uit in de politiek geparachuteerd. Dat was een groot Europeaan. Want die wist gewoon de chemische industrie heeft grenzeloze markten nodig. Nou. En die, die heeft altijd Europa gepusht. Tegelijkertijd is het voor geen <kwijnt> ander land zo tricky gebleken als juist voor Duitsland. Uh, de D-mark was ijzersterk. Mm -hmm. uh, misschien een tikkeltje overgewaardeerd ten opzichte van de, de gulden. Mm -hmm. Au, wat doet dat pijn nog steeds. Maar uh, ze hebben natuurlijk wel die prachtige munt ingeruild. En, mm -hmm. en nu staat ja. iedereen ook weer als eerste naar Angela Merkel te kijken. Van mevrouw Merkel lost u het even op. Ja. Ja, dat die d is samen met het Wirtschaftswunder... eigenlijk de nieuwe Duitse identiteit na de oorlog. De d en het Wirtschaftswunder, dat hebben we meegemaakt. En dat was, ja, dat was een goede periode. En die d wordt er ook geassocieerd mee. Dus de mensen zullen altijd vinden dat de euro minder is. Want het gaat nu ook minder met de economie. Algeheel, ja, om andere redenen dan wellicht... Uh, die, uh, het heeft niet, niet noodzakelijk met de euro te maken. Ja. Maar, toch? Ja, kijk... Uh, dat is gewoon een rare beeldvorming, waardoor mevrouw Merkel ook in haar uh, manoeuvrieruimte beperkt. Want ze heeft ook haar rechtervleugel in de christendemocratie. Ik zou het maar noemen de, de demark chauvinisten In Nederland hebben we zeg maar de Guldens-chauvinisten, zo'n beetje telegrafen, Wilders en zo wat. Die dan toch uh, het liefst naar de Gulden terug zouden willen. En dat is natuurlijk iets waar de, de werkgevers val ik hand tegen zijn, de Bundesverband de Duitse Industrie... of de VNO in Den Haag. Dan val ik hand tegen dat we nu terugvallen... naar nationale, dat nationale dat munten even, en nationale even, grenzen. Even daar een paar minuten mm. bij stilstaan. Mm. Want dat, dat, het wordt altijd gezegd door politici mm. en anderen... Uh, kan niet, geen optie. Leg even een paar zinnen nog uit voor mijn begrip... Mm. waarom dat nou echt totaal geen uh, haalbare kaart is. Uh, wat, wat geen haalbare naar de gulden. Kijk, het, is, het kan natuurlijk in principe, kan dat. Je kunt het wel invoeren. Je hebt alleen een probleem, het schiet met Europa niks op... als je aan ieder straathoek weer geld moet ruilen... als ik op de weg van Amsterdam naar uh, Milaan... zoveel uh, verschillende munten bij me okay. moet hebben. is lastig en kost geld. Kost geld, en vooral voor transnationale operaties... transnationale bedrijven, die zijn gigantische bedragen... en geld kwijt, want geld ruilen kost geld. Nou. En dat zijn wel forse efficiency winsten. Kijk, dus we, kunnen, we kunnen terug naar de nationale munten. Maar dat, dat dan gaat, moeten ze al die kosten weer maken maar dat en die gaat worden doorberekend. Procenten op de omzet aan kosten. Ja, het is gewoon een bepaald percentage. Maar het beeld dat ons altijd he? voorgehouden wordt is dat dat uh, het tot grote economische ramspoed zal leiden. Ha, dat hangt er vanaf hoe je dat doet. Kijk, we hebben de overgang van de gulden naar de euro... vlekkeloos in feite gemanaged. Als je dan een goed masterplan nou, nou, nou. maakt... zou je ook vla, ja, redelijk vlekkeloos zijn. Een complexe operatie. De euro is wat goedkoop ingeeld. Ja, goed, er zijn een paar probleempjes. Die heb je altijd, maar dat is... Het dat doet, heeft wel even pijn gedaan voor ja, velen. Nou ja, dat, dat doet er niet zoveel toe. Nee, dat is, die, die ruilverlies, dat was een beetje onzin, vond ik. Maar goed, uh, uh, dat, dat in, in feite is dat een vlekken een, een mili, bijna militair geplande operatie die ook vlekkeloos is uitgevoerd. Compliment aan de Europese Centrale Bank. Hebben ze het goed gedaan. Zitten er hele knappe mensen die dat kunnen. Net zo goed zou je ook wel terug kunnen. Als het goed gemanaged wordt, hoeft het geen ramp te zijn. Alleen je leidt wel verlies. Kijk, wat je, wat je wel zou moeten doen. dat is een beetje mijn visie op. wij hebben ons vertild. met het idee uh, dat je voor 27 EU-lidstaten. ideaaliter één munt zou moeten hebben. Dat iedereen die voldoet aan de toegangscriteria. bijna verplicht lid moet worden. als hij geen opt-out-optie heeft. wat een enkel land dan heeft. Uh, dat, dat kun je niet doen. Dat is ook in tegenspraak tot economische theorievorming. Zo'n tien jaar geleden heeft nog een Amerikanen. Nobelprijs gekregen voor een theorie over optimale muntzones. En als men het werk van die. Man had gelezen, had men geweten dat je dat niet kunt doen. Een euro voor 27 landen, dat werkt niet. Maar waarom? Want is, is altijd een pleidooi geweest voor een Europa van twee snelheden. Ja. Uh, en en, en bijbehorende munt, een Noord- en een zuid euro ja. Waarom is die er nooit gekomen? Ja, dat is natuurlijk hoe die politieke proces gelopen is. Kijk, het probleem was, mag Italië meedoen? En toen je tegen Italië kon je bijna niet nee zeggen, want ze waren een, een, een lid van het eerste uur van de EU. En toen men hen had toegeladen, nou, dat kon je tegen Spanje niet nee zeggen. En toen je tegen Spanje ja gezegd had, moest je tegen Portugal en Griekenland ook ja zeggen. En dan is dat zo'n beetje erin gerommeld. Maar wat je eigenlijk zou moeten doen. Kijk, wat we willen is eigenlijk. willen geen nationale munten meer. Dat is inefficiënt. Maar wat je zou kunnen willen is wellicht twee of drie muntzones. Het is niet 27 landen in één muntzone, maar wellicht, weet ik, 27 landen verdeeld over twee of drie muntzones. En dan zou dat wel werken als je zeg maar, een mediterrane zone zou maken, een noordelijke zone. En wellicht nog Iets voor Oost-Europa. Maar dan moet je dus van. wel een aparte euro invoeren. Per munt, ja, dan moet je, dan moet je gewoon een, aparte een aparte munt. Want ja. dan heb je wellicht twee of drie munten in Europa. Dat is redelijk efficiënt. Dan hoef je niet voortdurend geld te ruilen. En die moeten onderling een beetje afspraken maken over de wisselkoers. En eens in de zoveel tijd moeten de zwakke landen hun wisselkost kunnen aanpassen naar beneden. Zodat, dat, zodat de handelsbalansen een klein beetje in, in de buurt van de evenwicht blijven. En de Sorry? En hun arbeid goedkoper wordt? Ja, door die afwaardering wordt, worden hun producten en hun arbeid goedkoper. Kijk, dit pijnlijke wat we nu hebben met Griekenland... die zouden eigenlijk bij wijze van spreken 20% omlaag moeten... met hun prijsniveau en hun kostenniveau. Dat had je met een devaluatie van een zo geregeld gehad. In één dag, ne? of in een, half, in een half uurtje bij wijze van spreken, met een pennenstreek. Maar is het echt en, zo simpel? Met een afwaardering van, van, van oh ja, een afwaardering, de munt kan van je die doen. regio... zou het probleem grote oh ja, wordt gewoon Als je 20% afwaardeert, ben je in één klap 20% goedkoper dan de anderen. En dan kun je weer exporteren. En, en je import wordt 20% duurder. Dus je importeert minder en exporteert meer. En dat zou precies het klikste probleem oplossen. En wat doet dat met je buitenlandse schuld? Dat is een probleem nog: die schuldenproducten ook 20% duurder. Ja. Maar goed, dan kun je het wellicht nog zeggen: we komen jullie tegemoet, eenmalig afwaarderen en in de toekomst nooit meer. Nou, uh, dat, dat kan natuurlijk. Kijk, als je nu eurobonds zou uitgeven, dan kun je natuurlijk ook via die instantie die het uitgeeft meteen controleren hoeveel schulden iemand maakt. Dus je kunt niet stiekem nog wat bijlenen. Dus ja, zijn en, uh, die obligaties maar dan door de ECB uitgegeven? Als de ECB die zou uitgeven, kan de ECB ter plekke controleren hoeveel ze uitgeeft en wie hoeveel nog mag krijgen en zo. Dan heb je een prima controle op de Alfred Kleinknecht is mijn gast. Hoogleraar in de economie van de innovatie aan de TU Delft. Een van de, de grote, belangrijke denkers op dit gebied in ons land. Um, ik stel voor dat even muziek gaan luisteren... dat we daarna over de banken gaan praten. Want daar gebeurt ook weer uh, ongelooflijk veel. Mm -hmm. Ik ben heel benieuwd naar uw visie op uh, al die banken... die uh, goed uit stress testen komen. Maar uh, de werkelijkheid blijkt uh, wat weer barstiger te zijn. Wat, wat voor muziek heeft u meegenomen? Van een Portugese zangeres. Ik ben de naam alweer kwijt. Ik kreeg een cadeau bij een conferentie. Maar dat vond ik gewoon leuke muziek. Daar dacht ik, neem maar mee. Krachtige stem, Fado. Dus, uh, bijzondere gaan we muziek uit. die je of niet zoveel op de Nederlandse radio hoort. <laughs> os secos dos meus olhos que choram desde marino trago noites de luar trago planícies de flores trago o céu e trago o mar trago weer doorpraten, ik vind het heel mooi. Ja. We hebben geluisterd naar Amalia Rodriguez... Uh, op verzoek van Alfred Kleinknecht, mijn gast in uh, Casaluna... over uh, de economie en alles wat ermee samenhangt. Uh, we leven in, uh, in spannende tijden, zullen we maar zeggen. Um, er wordt gedemonstreerd. Dat, dat, uh, uh, en, en met een vasthoudendheid die wij in de westerse wereld niet vaak zien. Ja. Uh, Wall Street, ja. Wall Street wordt gedemonstreerd. Uh -huh. En dit weekend gaat het ook uh, naar Nederland komen. Op wat voor schaal weten we het niet, maar dat gaan we allemaal meemaken. Mm -hmm. um, ik wil vast even zeggen dat wij in de tweede uur... graag uh, met u willen praten over hebzucht. Want het is in feite mm -hmm. een groot protest tegen hebzucht. Mm -hmm. Het tegen het ongebreide uh, graaien wat mensen als, althans als zodanig ervaren. Uh, 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kaas En straks in de tweede uur wil ik graag met u praten over hebzucht. Um, uh, bent u wel eens hebzuchtig geweest? En geneer u niet, want wie is dat niet... Ik wil graag verhalen eraf horen mm -hmm. in het uh, tweede uur. Uh, Trouw schreef vandaag... de bankier is de nieuwe vijand. Mm -hmm. Ervaart u dat zo? Ik had de indruk dat de laatste maanden van al de Krieken... onze grote vijand waren. Waar die kop van Jut waren, waar alles over gezegd mocht worden. Uh, maar... Uh, ik bedoel, ja, de bankensector heeft zich natuurlijk gediscrediteerd... met de manier hoe ze gewerkt hebben. Nou, eerst roekeloos speculeren Zolang de winsten gemaakt werden, mochten ze die houden. En dan, toen ze in de problemen kwamen... moesten ze gered worden door de belastingsbetaler. Nu zijn dus de overheidsfinanciën, uh, de overheidsschulden heel hoog... Nu slaapt men de volgende slag, wat men altijd al wilde. Men wilde wel staat afbreken. Dat wou men altijd al. En dankzij die hoge staatsschulden... de de, de, de, financiële sector, de financiële sector had altijd al campagne gevoerd. Heel veel mensen uit die sector tegen de verzorgingsstaat. Keensiaanse verzorgingsstaat, het socialistische project in Europa... wilden ze altijd al afbreken. Nu zijn de staatsgoederen lekker hoog door die bankenreddingen. Nu hebben ze eindelijk een stok om de ezel te slaan. Nu moet hard bezuinigd worden om die financiën weer in de grade te brengen. En dat is precies wat de financiële sector altijd al wilde. Ze profiteren eigenlijk toepel. In de Groene Amsterdammers schreef u never waste a good crisis. Maar dat is, dat is hun moet... motto, ja, precies. Dat is hun motto. Je moet maar durven, ja. Je veroorzaakt een crisis die de staatsschuld opjaagt. En vervolgens zeg je, en nu moeten we lekker bezuinigen... en ook Zuid-Europa met name modelleren volgens onze denkbeelden. Maar u legt wel heel veel macht bij de financials nu. Want wie, ja. wie, wie, wie zegt dat zij nog de macht bezitten om dat af te dwingen? Ze dat hebben laatste. behoorlijk invloed. Als je ziet hoe efficiënt zij lobby gevoerd hebben... om een herregulering van de bankensector te voorkomen... dan moet je zeggen, pet je af. Ik ben het niet met ze eens. Maar ze hebben wel voortreffelijk... Gelobbyd. Wat voor, voor herstructurering had er moeten komen? Je had een heleboel moeten doen om, om dingen aan banden te leggen. Er is een heleboel deregulering in de jaren tachtig geweest. Afschaffing van regels die men na de crisis van de jaren tachtig had ingevoerd. En die tot in de jaren tachtig ook voor een zekere stabiliteit... in de financiële sector gezorgd hebben. Daar had je heel veel dingen moeten herinvoeren. Dat is niet gebeurd. Je had banken ook kleiner moeten maken... zodat ze failliet kunnen gaan, dat ze niet too big to fail zijn. Dat gebeurde ook niet. Er zijn heel veel dingen die niet gebeuren... Kijk, je had ook een regel kunnen bedenken dat bijvoorbeeld de aandeelhouders van banken verplicht gesommeerd kunnen worden om geld te doneren voor de redding van de bank. Dat men zegt: per aandeel dat je bezit, moet je zoveel doneren, en anders wordt je aandeel onteigend. Dat zijn nou. maatregelen waarmee men discipline in de sector had kunnen brengen. Er nou ja, wordt, wordt vaak dat onderscheid, niet, onderscheid dus. gemaakt tussen het anglo-saxische uh, uh, mm -hmm. industriële model, het kapitalistische model en het Rijnlandse mm -hmm. model. En dat laatste, dat is dan waar wij in leven, mm -hmm. uh, het Duits-Nederlandse model. En dat is een wat vriendelijker, en wat <coughs> zachtere vorm van kapitalisme. Yeah. De, yeah. Dat, dat anglo-saxische model is wereldwijd dominant, maar ook in Europa.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 Ja, dat is heel veel natuurlijk voor zo'n sector. En kijk, ze hebben ook allerlei mechanismen... hoe ze klanten erin luizen. Hoeveel miljoen Nederlanders hebben nou bijvoorbeeld een, een woekerpolis? Ik, vijf. Ja, <laughs> bijvoorbeeld... Als je, als je de stommiteit hebt uitgehaald... om, om zo'n lijfrente af te sluiten... en een verzekeraar, ja. dan hang je. Nou. Twee voor mijn kinderen, eentje voor mijn een pensioen... en twee ja. voor, op, op mijn huis. Ja, en dat, ja Er wordt behoorlijk wat ingehouden aan provisies en toestanden. Dat zijn gewoon wantoestanden. Als je bij een bank binnenloopt... ze beginnen met één... ik had recent een hypotheek nodig... beginnen ze met één van alle mogelijke dingen nog aan de prijzen... die ze ook nog hebben. En dan heb ik gelukkig economie gestudeerd... dus ik heb nog een beetje weerstandsvermogen. Maar ik kan me voorstellen... als je als gewoon, weet ik, filosoof... of weet ik wat, daar binnenloopt... dat je toch maar ingeluist wordt. En ja, ze benutten gewoon een soort informatie-asymmetrie ten opzichte van hun klanten. Maar ze, ze benutten gewoon de van instellingen geworden. Het, is, het heeft een parasitair karakter, ja. En er wordt ook veel zinloos gespeculeerd. Ik vind dat die handel ook maar eens aangepakt zou moeten worden. Voer dan maar een belasting in op al die parasitaire speculaties. Ne? Maar ja, goed, maar die, die, die tobintax, en dat is dan, dan de kreet die eraan hangt, die wordt al heel vaak voorgesteld. Een soort belasting, eigenlijk een hele lage belasting, op valutahandel en op het nemen van risico. Maar ook dat ja. komt er niet. Het komt heel moeizaam van de grond, daar is nu een initiatief lopend. We moeten zien of het bankensector lukt, omdat we het torpedieren of niet. Maar eh, de, eigenlijk zouden we maar eens een inventarisatie moeten maken... van alle bankdiensten en alle activiteiten die daar ontplooit worden. En die gewoon rangschikken naar nuttig tot en met onnuttig en parasitair. En naarmate het meer parasitair is, moet er gewoon een hogere belasting op. Maar ja, dat is bijna onbespreekbaar. Omdat de financials zoveel macht hebben? Ja, die sector moet gewoon kleiner, die is veel te groot is veel te groot. Ik heb me altijd verbaasd al, al jaren en ik ben een buitenstaander, ik ben geen econoom uh, over het lage, de laag hoeveelheid cash die uh, banken in huishoofd hebben. Met in in Basel is ooit uh, in, in een aantal tranches is afgesproken hoe hoog het percentage was, is jaarlijks 8% geweest. Gaat nu omhoog, uh, stapsgewijs, maar nog steeds bizar weinig. maar. maar dat, een, dat is op zichzelf geen probleem. Want dat is, Waarom al twee, dat is al 300 jaar zo. <laughs> eh, banken kunnen altijd, eh, zeg maar, op iedere euro die, die ze een spaargeld hebben, kunnen ze in principe makkelijk 8 of 10 of 12 euro uitlenen. Dat is ja, al in dat de middeleeuwen bijna. Als meer dan 10 van de mensen tegelijkertijd hun volledige ja, saldo terugkomen halen, dan, dan zijn is dat wel een bank. probleem. Ja. Dus, dus daarom zeggen we ook: bankieren is gebaseerd op vertrouwen. Zolang wij de bank vertrouwen, laten we onze spaardegoeden staan. En normaal wordt nooit meer dan 8 of 10 procent tegelijk afgehaald. Dus onder normale omstandigheden functioneert het excellent. Het probleem is alleen op het moment dat je in een crisis komt... zijn natuurlijk dan de reserves te klein. Als het dus 8 of 10 procent weggehaald wordt... Maar ik, denk, ik begon deze uitzending met onze frontale kwap. Uh -huh. Die blijkbaar bijzonder gevoelig is voor, uh, voor positief ja. nieuws. <kwijnt> uh, zit die kwap ons niet ongelooflijk te foppen? Want uh, uh -huh. dat is toch niet gezond <kwijnt> dat ze maar zo weinig bezitten... Je kunt erover debatteren dat die reserves wat omhoog moeten. Daar ben ik ook voorstander van. 8% is inderdaad een beetje weinig. Maar uh, kijk, uh, uh, het was ook zo, sinds de jaren 30, er was nog een grote bankencrisis, in de jaren 40, 50, 60, 70 tot in de jaren 80, hadden wij geen majeure problemen in de financiële sector. Dat liep gewoon netjes, zoals het hoort. En dat is pas door die neoliberale dereguleringscampagne gebeurd. Je had bijvoorbeeld in 1993 de Big Bang in London City... waar alle economen, veel mijn collega's, stonden de jubelen over. Eindelijk vrijheid voor de vrije markt. En sindsdien had men de vrijheid om allerlei trapeze kunsten uit te halen... Die nu tot die klas geleid hebben. Dus je moet gewoon de poel goed, goed reguleren. In het ja. artikel in Trouw werd ook een vergelijking gemaakt tussen de, de val van de Berlijnse muur. Het, het, mm -hmm. het, het socialisme is uh, mm -hmm. uh, feitelijk failliet gegaan. Ja, ja. met de val van de muur. Um, mm -hmm. En het vergelijk werd gemaakt dat dat in feite de situatie waarin wij nu zitten, mm -hmm. dat dat de val van de kapitalistische muur is. Maar we nu maar... ja, het is natuurlijk wel een waterloo van de neoliberalen. Ik heb de laatste drie jaar geen liberale genomen... en roepen dat de markt zich nooit vergist. Voor 2007 werd het voortdurend geroepen. De markt vergist zich nooit, de markt heeft altijd gelijk. De overheid doet alles verkeerd. En dat hoor ik ze nu bijvoorbeeld niet meer zeggen. Neoliberaal neoliberalen, zeg maar, de, de aanhangers van het anglo-saxische die harde die echt, uh, met het anglo model sympathiseren in meer of mindere mate, ja. Uh, ja, uh, ze zijn wel een beetje uh, bedust geweest eerst. Uh, her en der worden ze wel een beetje brutaal nu... maar uh, in 2007-2008 heb ik dus het gevoel dat ze even een beetje perplex waren. Ja. U staat zelf uh, uh, uh, aan de linkerkant van de politiek. Ja. Um, uh, uh, kleurt dat uw blik ook? Want je vier, vier economen bij elkaar, het mogen ook tien zijn. en <tie> nee, je hebt uh, vier meisjes. <tie> Ik denk het niet. Dat wordt soms een beetje overdreven. Kijk, want in feite hebben we allemaal een beetje dezelfde economiescholing gehad. Dus ik begrijp ook, mensen die in het andere politieke spectrum staan, begrijp ik hartstikke goed. Ik kan heel goed met economen, rechtsliberale economen, heel goed discussiëren. Je begrijpt elkaar, want je hebt dezelfde categorieën en dezelfde soort theorieën geleerd ooit. Maar ja, in principe probeer je ook... Uh, waterneutraal je onderzoek te doen. Kijk, een goed econoom, als je uit een rechts- en links-econoom... dezelfde onderzoeksopdracht zou geven om iets uit te zoeken... als ze hun werk professioneel doen... komen ze allebei met hetzelfde resultaat. Als, kan het als, gebeuren... als, je, als je die, die rechts- en links-econoom <coughs> nou aan, naar, de op, naar de oplossingskant laat kijken... <coughs> en we zeggen, uh, meneer Kleinknecht, u mag uh, de voorzitter zijn... Uh, <coughs> en u gaat met een aantal e knappe economen eens even uh, bedenken... wat is nu de richting? Welke kant gaan wij nu op? Waar staan we en wat is de oplossing? Daar spelen dan wel ook waardeoordelen en, en ethische normen wel degelijk een rol uiteindelijk, als je naar redeneringen zeg maar In de analyse kun je hetzelfde uitvinden, dezelfde coëfficiënten, dezelfde modellen, wellicht zelfs accepteren. Maar je kunt dan altijd nog um, hoe je het oplost, hangt natuurlijk af van, van waardeoordelen en van je uh, ideologische visie op de okay, wereld. We gaan naar uw kant toe, ja, naar uw oplossing. Ja, ja. U heeft al gezegd, onvermijdelijk is, is, is, is, is eurozones. Is euro dat is een hele belangrijke oplossingsrichting die u aangaf. Uh, die eurobonds, dat moeilijke woord weer, dat is een belangrijke oplossingsrichting. Uh, zijn we er dan? Ik denk als die zwakkere landen in Zuid-Europa een eigen muntzone zouden hebben met een flexibele wisselkoers naar de noordelijke muntzone. Dat dan de problemen veel beter hanteerbaar zijn. Er zullen ook nog wat problemen optreden. Maar als je dan zo'n eurobondachtige oplossing doet om excessieve schuldvorming te vermijden, als er wat meer bewakingsdingen komen die we nu ook ingericht hebben met die Europese diverse councils die nu gedaan zijn, ik denk dat het dan redelijk beheersbaar zou moeten zijn. En als je voor al die financiële markten beter reguleert. Nou. Wat, wat is de waarde van de. De demonstraties die we nu uh, gaan zien. Ik ben er verrast van dat de Amerikanen ineens zo de straat op gaan. Ik dacht altijd, het is een hopeloos land. Uh, maar intussen heeft de financiële sector het zo bond gedreven... en zo arrogant en, uh, dat mensen echt <gacht> rebels worden. En dat verrast me eigenlijk met welke resoluutheid die mensen daar in Wall Street. Wat is de uh, waarde daarvan? Ja, het is goed dat de publieke opinie nou eens uh, iets uh, daarop attent gemaakt wordt. Er zijn inderdaad mensen die, die zeggen, jongens, zo gaat het niet verder. En ik heb de indruk dat die ook heel veel sympathie in de bevolking zullen hebben. Ja. Ja. Kunnen die wat, uh, demonstraties een drukmiddel <kuggen> zijn... Uh, zodat regeringen het aan zullen durven om de, zoals u dat zegt... extreme macht <kuggen> van de financiële sector te beperken? Ja, het zou wel helpen. Kijk, de bankenlobby heeft natuurlijk ook veel macht... maar als er dat soort demonstraties plaatsvinden... hopelijk dat het niet gewelddadig wordt... dat het dan weer gediscrediteerd wordt door geweld. Als ze dan vreedzaam blijven demonstreren, met massaal... dan heeft dat natuurlijk wel invlo invloed, ja. Zouden het proporties als ja. de Arabische lente aan kunnen gaan nemen op enig moment? Nou, ik denk dat die cultuur hebben we niet zo. Dat ik neem niet aan dat er mensen straks met wapengeweld... De, de, de, met weer in de hand de, de, de, de, de, de, de banken nou, bestormen. Nou, die zijn maar voorbeelden. Ja. Uh -huh. Het zal wat vreedzamer zijn dan in Libië, <laughs> Neem ik aan. Nou, Libië was ook niet wat ik bedoelde. <laughs> maar maar het, het kan wel een grote draai krijgen, denkt u? Als er massale demonstraties komen... dan zullen regeringen natuurlijk wel moeten bijsturen... en toch nog iets doen. En... Ik denk dat het ook nodig is, ja. Uh, het is ook in, in het belang van de markteconomie uiteindelijk nodig... dat het goed gereguleerd wordt. Want wat de laatste vier jaar gebeurt is... discrediteert de markteconomie. Als goed liberaal zou je eigenlijk voor regulering moeten zijn. Voor strenge regulering. Nou. Alfred Kneinkrecht. Kleinkrecht, Kneinkrecht, hoogleraar in de economie van de innovatie in het de TU Delft. Uh, hartelijk dank dat u hier was. Graag gedaan. Zeer gewaardeerd. Uh... Uh, ik wil u hartelijk danken daarvoor. Straks in de tweede uur van Kazeluna wil ik met u praten... na aanleiding van die demonstraties de Demonstraties tegen Hebzucht. Uh, over uw Hebzucht graag verhalen wil ik erover horen op 0800-1121. Dat is zometeen in het tweede uur van Kazeluna um, na het hoorspel. Straks zijn we weer terug. Dank. De grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 23. Superdetective Bloomquist heeft assistent. Nu nog een regios en een vergrootglas en het begint ergens op te lijken. Lisbeth Salander, dat punkertje van Armansky, werkt vanaf nu samen met Michael Bloomquist.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 De volgende keer dat ik langskom, praten we langer. Oké? Okay? Ja. Hou je tijd. Ja. Ik wil niet dat je Hendrik nog verder lastig valt. Cecilia. Wanneer ben je teruggekomen? Hij is ernstig ziek, Miguel. Hij mag op geen enkele manier worden belast. Ik begrijp je ongerustheid en ik ben het volkomen met je eens.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 Keil. Gaat het? Dank je, Martin. Nee, het gaat wel weer. Ik moet gewoon van de sigaretten afblijven. Ja, dat lijkt mij ook, ja. Kan ik je borrel aanbieden? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Dank je wel. Weet er we niet. Dat ja, is ook verstandig. Ja, Ik trek alleen even andere kleren aan. Ik ga zo'n hapje eten in de stad. <lacht> um, ja.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 Pel uh, hem even terug. We hebben een probleem. U hoorde onder andere Victor Reinier, Erik van der Donk, Oda Spelbos en Marcel Hensema. Bewerking Rick Steggerda, regie Marlies Cordia en Wiebeke von Sajer.